1 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. In Cairo zijn zeker 10 doden gevallen bij geweld op het Tahrirplein. Militairen vernielden een tentenkamp van betogers... en verjoegen met harde handen duizenden demonstranten. Het was de tweede dag van confrontaties op het Tahrirplein tussen regeringstroepen en betogers. In Spanje krijgt de conservatieve volkspartij... de absolute meerderheid in het parlement. Volgens de voorlopige uitslag van de parlementsverkiezingen... heeft de Partido Popular 186 zetels gehaald... De regerende socialistische partij bleef steken op 110 zetels. De leider van de Volkspartij, Mariano Rajoy, kan nu een regering vormen... zonder dat hij afhankelijk is van hulp van andere partijen. Rajoy moet als nieuwe premier Spanje uit de ergste crisis in decennia halen. Het land staat onder grote druk van de financiële markten... om zo snel mogelijk hervormingen door te voeren. Rajoy waarschuwt dat van Spanje geen wonderen mogen worden verwacht.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 Tijdens discussies in de raad van commissarissen... zou Cruijff tegen medecommissaris commissaris Edgar Davids hebben gezegd... dat hij alleen maar in die raad zit omdat hij zwart is. Dat heeft raadsvoorzitter ten haven afgelopen avond gezegd in NOS Studio Voetbal. Binnen de raad van commissarissen van Ajax is een breuk ontstaan. Cruijff wil niet verder met de overige vijf leden... omdat zij vasthouden aan de benoeming van Louis van Gaal als algemeen directeur. Het weer vannacht op veel plaatsen dichte mist... met zicht minder dan 200 meter en lokaal minder dan 50 meter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 Welkom terug bij de Echte Jannen, de radio show van Poont. En ik ben nog steeds Jan Roos. Dan ben ik gewoon nog steeds Jan Heemskerk. Beeld heb je op EchteJannen.nl, de hashtag op Twitter is EchteJannen, ja. En zo meteen keer weer gratis inbellen voor wat een geleuter op 081121. En de stelling van vandaag luidt... de VVD verkoopt zijn ziel aan de duivel. Maar dat is straks Jan, want... Ja, want we gaan nog even door met onze hoofdgast. Van vanavond Hans-Janse Aramist is hier aanwezig. Uh, uh, Geert Wilders die praat ook wel eens over Arabië. Is dat een mogelijkheid dat we echt een islamitisch continent worden? Dat weet ik niet, maar het Arabië-verhaal komt van een mevrouw uit Zwitserland... die eigenlijk in Egypte is opgevoed, maar de cultuur Franse, die helemaal frans is. En uh, ja, die denken dat via de Arabische Liga en de Europese Unie... er allerlei diversiteitsprogramma's over ons heen worden gelegd. Allerlei dingen ons worden wijsgemaakt die helemaal niet waar zijn. En uh, ja, daar verzet hij zich tegen. In hoeverre dat reëel is, vind ik af en toe moeilijk te bekijken. Nou, we hebben hier uh, een grote vriend, Heemskerk is niet alleen uh, echt Jan... maar hij heeft ook een blaadje met uh, blote meisjes. Dat is dan uh, per definitie ook afgelopen. En dat willen wij niet dat dat gebeurt. En ik heb er nog wel wat meer uh, vrijheden ja. en rechten die ik graag wil behouden. Uh, uh, yo, wat, wat kunnen we dan... Moeten we, moeten, we dan ja, moeten we er niet iets meer dan tegen doen dan alleen maar op uh, een, ja, een partij stemmen... Die, die zijn ogen heeft geopend of zoiets... En we moeten, ons gewoon geen, we moeten ons vooral niet wijs laten maken dat we slecht en schuldig en immoreel en vies en enzovoort, enzovoort zijn. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Ik, persoonlijk vind ik dat daarmee helemaal niet. Nou, nee, ik, ik vind dat van mezelf wel en daar ja, is ook maar, wel alle ook reden toe. Ja, van jou wel. Ja, maar dat is jou. een ander verhaal. Dat, is, dat, dat ligt hiernaast, Jan. Waarnaast? No, dat is niet een religieuze discussie. Oh nee, nee. Je bent gewoon een varken. Dat, ja. is, dat maakt niet uit. Maar, hé, nee, lieve jongen, ik kom niet zo gek. Maar daar ben ik van. Apropos, vraag jij dan maar wat? Jij bent van je, ja, apropos, ja. door mij, je ja. noemt me het varken. Ja, Jongen, maar dat is toch liefkozend bedoeld? Hou er van vissen van. Ja, je hebt gelijk ook. Ja, ja. Nou, zo'n uh, zo uh, breivik-type in Noorwegen, die ja. dacht, nou, we gaan, moeten we ons echt wapenen. En, en die begon dingen op te blazen en kinderen dood te schieten. Ik geloof niet dat u uh, gelooft dat dat uh, interessant is, maar. maar ja, moeten we ons niet harder opstellen dan? Nou ja, die Breivik zie hoe gevaarlijk het is wat er op het ogenblik gebeurt. En dat Breivik kende die kritiek op de islam... en die verhalen van die mevrouw uit Zwitserland waar ik het net over had. Die kende die het alleen uit samenvattingen door, door de nos, zullen we maar zeggen. En Waar het wordt voorgesteld als extreemrechtse flauwekul. En, en het wordt ook zo hergeformuleerd dat het heel makkelijk zo te begrijpen is. Zo heeft Breivik het begrepen en die is aan de slag gegaan. En ik vind eigenlijk dat het, wat, die, wat die samenvatters gedaan hebben... eigenlijk erger dan dan uh, ja wat blijf ik zelf gedaan heeft. Dus Ze hebben die man ja, toch uh, ja, op een dwaalspoor gebracht. Um nou oh ja, maar dan geeft hem niet het recht, vind ik, om halve eilanden. Voor nee, natuurlijk. Maar, nee, nee. maar we hadden het net over het verschil tussen een gek en een, en een misdadiger. Ik vind dat hij in de, toch wel in de, dicht in de buurt van de categorie uh, gek komt. Hè? Omdat er, je, een gek kan niet over zijn gek te praten met andere gekken. Je kunt, en er is wel eens een experiment geweest van drie mensen die alle drie dachten dat ze Christus waren. En die samen in één inrichting zetten en kijken wat er dan gebeurt. Ik denk dat blijf ik. Dat hij, met niemand kan, dat, niemand in, dat hij nooit iemand in de gevangenis of een kliniek of waar hij ook terecht komt kan vinden, die begrijpt waarom hij dat gedaan heeft. Ja, hij uh, citeerde een aantal mensen, waaronder uh, Geert Wilders. Uh, u ook. Hij heeft onder mij ook, ja, hij heeft hem vier keer geciteerd. En, nou ja, hij heeft dus samenvattingen van, van wat ik geschreven heb geciteerd. Hij heeft me niet zelf geciteerd. Uh, ja, die blijf ik, die is, die is uh, bang voor de islam, tegen Arabië, uh, uh, uh, uh, anti-Europees gezodemieter. Uh, ja, dat, dat zijn toch wel allemaal angsten die ook in Nederland leven. En, en waaronder ook onder de uh, kiezers van de PVV. Niet om ze daar dat stimpel te geven dat ze mede verantwoordelijk zijn. Want dat is natuurlijk een totale lulkoek. Maar, maar begrijpt u wel dat er wordt gekeken van... ja, misschien door de angstbeelden die worden ges, wordt geschetst... Eh, creëer je dit soort mafketels. Ja, maar, maar Breivik is zo ontzettend dwaas. Ik bedoel, het grote punt van de islamcritici is juist... dat alleen de wettige overheid geweld mag gebruiken. Mag, alleen de wettige overheid geweld mag gebruiken. Wat doet Breivik? Hij, hij gaat kunstmest kopen en blaast het op en gaat geweld gebruiken. Terwijl dus het punt van de islamcritici is... dat geweldgebruik dat is beperkt tot leger en politie. En het gaan niet amateurs aan... Niet amateurs gaan aan, het, aan... Nou ja, ik word ik ik ik ik ik ik helemaal incoherent van, van, van ergernis. Ik kan het niet goed uitleggen. Maar hij doet dus iets wat totaal tegenovergesteld is aan de islamcritici. Hij gaat namelijk individueel geweld gebruiken. Terwijl de islamcritici steeds zeggen... geweld dat is een zaak voor de overheid, voor de politie en voor het leger. Ja, precies. Want dat moeten we juist weghalen bij, eh, ja, bij dit soort types. Precies. Dus hij heeft het gewoon verkeerd begrepen ook nog. Ik denk het wel. Het geweld hoort niet door zelfmoordterroristen te worden gebruikt. En überhaupt niet door terroristen. Alleen de democratisch gecontroleerde politie en leger. Ja, want hij heeft een hele grote manifest geschreven. Nou, ik heb het niet helemaal gelezen. Want dat was mij een iets dik boek. Maar ja, dat was toch niet helemaal het werk van een gek. Ik bedoel, het was niet. Nee, nee, uh, uh, uh, ja, dat, dat, dat je denkt, nou, deze man, die, die, die, die hoort alleen maar rare stemmetjes in zijn hoofd. Het, het was 1500 pagina's, dat is vrij veel. Dat is wel veel, ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik blij ben dat niet alle terroristen in het Midden-Oosten ook 1500 pagina's op het internet zetten. als je dat allemaal moet lezen, dan word je niet... En, en het... moet je nagaan, alle bomen die daarvoor gekapt moeten worden. Ja, ik wil altijd nee, een, nee, nee, klein nee, nee, nee, een klein nee, nee, nee, nee, een klein dingetje Een maar het heeft het helemaal op internet gehouden. Hij ah, nou, heeft nou, waarschijnlijk ook, ook gevraagd om niet uit te printen. Maar, uh, maar die 1500 punten heeft hij niet allemaal zelf geschreven, hoor. Dat heeft hij allemaal door, door kopiëren en plakken uit andere artikelen gehaald. En vooral uit nou ja, standaard persbureaus die op een, naar mijn idee, bedriegelijke manier hebben bericht... over bijvoorbeeld die mevrouw in Zwitserland die ik net noemde. Maar we hebben het nu telkens over het gevaar wat ons van binnenuit bedreigd was... het boslims hier in Nederland, of, of mensen die daar op een nogal overspannen manier op reageren, zoals deze Breivik... Maar wat, wat, wat Iran heeft bijna een atoombom. Uh, is het niet iets waar we ons... U uh, heeft het over het recht van uh, nou ja, democratische staten om geweld te gebruiken. Nou, Daar heb je er zo eentje. En er zijn er nogal een paar. Pakistan, Jemen, Indonesië, Soedan, Syrië, Afghanistan, Irak. Nou ja, als we gaan maar door, uh, uh, is, het, waar, waar, is het niet een veel reëlere dreiging? Want dat, nou, Iran bijvoorbeeld, dat is een land waar men de Sharia dan wel als uh, ja. enigwettig uh, rechts, rechtssysteem uh, erkent. En... Ja, ja, dan merk je hoe lastig politieke correctheid is? Hè. Door politieke correctheid durf je niet goed onder de ogen te zien wat er aan het gebeuren is. En wat er aan het gebeuren is, is inderdaad heel gevaarlijk. Maar dat kun je en dat is natuurlijk het punt wat de politieke correcte en de groene Kemmerer voortdurend maken. Dat kun je individuele moslims niet toetekenen in Nederland. Maar er is inderdaad groot gevaar, ja. Is het niet zo dat het ook de oplossing zou kunnen zijn, dat bijvoorbeeld Iran dus verder gaat met het bommetje, dat Israël denkt, ja, de Groeten, die gaat bombarderen, en dan komt er één grote oorlog daar. Gaat iedereen daarheen, want het wordt dus een soort oude kruistocht en, en, en, en Wij gaan Israël helpen in het westen, en dan alle moslims in uit Europa en anderen die gaan daarheen om te vechten tegen Israël en ons. En dan lossen we het zo met elkaar op. Nou, ja, dat is toch wel een leuk vergezicht. In de nacht. Ar ja, dat heet geloof ik Armageddon in de Bijbel. Hè? Ja, zoiets. Nee, ik, denk, ik, ik heb geen idee hoe het opgelost moet worden. Maar ik denk dat. Nou, ik denk dat mensen die moeten leven met de dreiging van een Iraanse atoombom, dat die een uh, moeilijke tijd zullen gaan hebben. Ja. Maar moet het gebombardeerd worden voordat ze hem hebben? Is ja, dat een beetje gedoe? Het ligt eraan wat je wat je wil bereiken. Ik denk dat het dat het een heel, heel gevaar, heel dat de Iraniërs het wel zo verspreid onder de grond hebben opgesteld, dat het mogelijk niet eens.. Kan. En wat er nu dus gebeurt, die, die virussen die voortdurend worden, door Israëli's worden gemaakt... En er is ook een explosie geweest van een, van een opslagplaats... ongetwijfeld ook door Israëlische commando's. Ja, er was een, een generaal opgeblazen die toevallig. De, de, de, de, de, de, de commandant leerde, van dat programma. Die ja, zomaar opeens. Ja. Voetzoekertje ja, ja. bedenkt je uit En ik vind dat, dat vind ik vreselijk knap. En als het mogelijk is om op die manier uit, uit handen van de Ayatollah's te blijven... Nou ja, dat, dat, dan is de wereld Israël wel veel dank verschuldigd. <laughs> er wordt vaak gezegd van ja, de, de islam in het Midden-Oosten... en dat Eén groot gevaar. Maar als ze tegen iemand vechten, is het meestal tegen zichzelf. Ja, ze... de Shiite en de Soenite ja. zijn ja, al die... boos op elkaar. Die, dus is... moeten we eigenlijk wel bang zijn voor, een, voor, een, voor iets wat altijd intern al met elkaar ligt te rollenbollen. Ja, dat is, de, de, die legers in die landen die kunnen eigenlijk voornamelijk. Uh, hun de eigen burgers onderdrukken en militair stellen die niks voor. Maar uh, de moeilijkheid is natuurlijk dat de, dat de olie voor een groot deel... door het Midden-Oosten heen moet of uit het, in het Midden-Oosten uit de grond komt. En er wordt gelukkig steeds meer gevonden buiten het Midden-Oosten. Maar uh, ja, het Midden-Oosten speelt een grote rol... bij de gewone dagelijkse energievoorziening. Dat betekent dus gewoon bij gewone dingen, zoals nou ja, werkt de radio uh, of niet? Dus, dus als we gewoon eens... Uh, uh, nu word ik heel erg terug, daar moet ik me heel oppassen. Maar als wij dus... Uh, oh, lekker op de, op de zonne-energie en, en, en de windenergie. En we hebben hun dus niet meer nodig, Hully, daarom om zo Johan Cruijff te zeggen, dan is misschien wel de, de, de, de boel opgelost. Dan kunnen ze de pestpleurers krijgen met het zand. Ja, wind zonne en zonne-energie hebben vooral subsidie nodig, dacht ik, om te kunnen draaien. Ja, nee, maar... maar, daar, we zouden dus maar wat Jan bedoelt, denk ik, is, is als, als wij ons als, als Westen nou eens... Ja. gewoon afzonderen van die ja. hele bende daar... Zoek het maar uit uh, met je olie. Ja, kijk, kijk maar daar. Nee, maar ook niet, bedoel niet alleen de olie. Ik bedoel ook, neem ik aan, wij doen hier ons ding, doen jullie ja, ja, ja vooral jouw... Als, als wij die, doen, die olie niet meer nodig hebben, dan gaan ze daar maar lekker zandkastelen bouwen in de woestijn. Doe, doe, doe we hebben we niet meer nodig. Dan dat dan praten alsof, we niet meer over. En af. Dat, dat lijkt me een, als je dat met wederzijdse instemming, en wederzijds goed vinden kunt bereiken, lijkt me dat een heel goed. Maar ik denk niet dat u denkt dat dat met wederzijdse instemming te bereiken valt. Nee, ik denk dat er toch heel veel mensen in het Westen zijn die toch iets willen met de Arabische wereld. En ik denk dat er heel veel mensen in de Arabische wereld zijn die de mogelijkheden die dat biedt zullen uitbuiten. Het de, de, de, de Gaddafi-Saddam Hussein. Type maar er zijn mensen. ook, neem ik aan, toch ook ontzettend veel mensen. Ik, bedoel, ik heb al gehoord dat Teheran een waanzinnig bloeiende, intellectuele, interessante, prachtige stad is, bijvoorbeeld. Waar helaas toevallig een aantal machthebbers zitten... die ervoor zorgen dat die mensen er niet, nergens heen kunnen. Ja, dat is zo. Er is er een, ik heb ook al heel lang gedacht... van uh, ach, er lopen een paar rare dictators maar verder is er toch eigenlijk weinig aan de hand. Maar ik geloof toch dat het iets dieper gaat. En dat er zijn, de, de, de, de theologie van de islam schrijft toch leert mensen bepaalde dingen hè, waar, waar, waar, ja, die wij anders zien. Hè, een van de dingen die wij anders zien is dat wij denken dat ja, als ik een glas water omgooi... dan wordt het hier nat en dat komt door dat water. Terwijl moslims vaak geloven, niet allemaal natuurlijk, maar de theologen geloven dat. Hè, dat, dat God die maakt het nat en of ik, dat, of ik die beker omkeer met water, dat maakt niet uit. God is direct directe oorzaak van het nat worden. En of iets zal gebeuren, dat is helemaal in handen van God. Dat heeft niks te maken met, met zeg maar, secundaire tweede oorzaken. God is de eerste oorzaak van alles. Dus wat je ook doet, is per definitie door God gedaan. Precies, ja. En dan betekent dat, je, dat bijvoorbeeld een, een arts hoeft zijn handen eigenlijk niet te wassen. Want als God wil dat de patiënt ziek wordt, wordt hij dat toch wel. En een, een, een militair hoeft zijn mitrailleur niet schoon te maken. Want als God wil dat die kogel, weet dat precies, blijft steken, dan blijft hij dat toch wel. Dat, en dus het wordt, dat leidt tot een enorme zorgeloosheid. En dat... Heerlijk! Nee, dat is helemaal niet eerlijk. Want dan vraag je iemand: uh, kom je morgen eten? En dan zegt hij: Ja, zo God het wil. Oh dat, ja, dat is niet eerlijk. Helemaal dat, dat, nou ja, ja, als Bertus Hendricks het vraagt. Ja. Maar, maar, maar, maar dat, je, je, dus door alles direct aan God toe te schrijven... wat natuurlijk niet iedereen doet, maar wat de theologie preekt... wat van de preekstoel afgezegd wordt... Nou, dan kreeg je de maatschappij die heel anders tegen de dingen aankijkt dan de onze. En dat verhaal met die 72 maagden is dan ook niet waar? Want dat was voor mij eigenlijk de enige reden om misschien uh, boel te boelden parkeren. Nou, het verhaal van die 72 maagden dat is, niet, dat is niet heel erg oud. Ik denk dat in de tijd van Mohammed zelf niemand dat kende. Maar kort daarna is dat verhaal uh, in circulatie Maar is het komen. waar, denkt u? Ik zou het graag eens willen gaan controleren. Ja, ja. ik ook. <laughs> ja, dat zijn me, even andere kruistochten. Ik, maar, <laughs> ik zou <er>, alleen <laughs> niet zo goed <laughs> weten hoe je zoiets moet controleren. Nou, eh, dan moet ik mezelf opblazen. Dat maakt ook zo'n zootje, dus laten we ja. dat maar niet doen. Dan al, zeker niet hier, En zeker niet nu, dankjewel. Nee, zeker niet in de studio. Nee. Dat gaan we toch helemaal niet doen binnen nou een gek geworden. Nee, dankjewel. Meneer Jansen, mag ik u heel hartelijk danken voor uw uh, komst naar de studio? Graag gedaan. Vond u het een beetje leuk, want u kent het programma niet. Ik zag u af en toe kijken van, wat, waar zit ik nou? in. De, wat doen die mensen? Wat is er in nou aan de hand met die jongens? ik ga ze wel eens aan de radio. Ja. Nee, ik het, uh, begrijp het wel, ja. U begrijpt het? Ja, ja, ja. U, u, het u, het u, moet u, zo, want het kan zo. U, u, u, u. Ja, precies, ja, ja, ja, kijk. Die berg is ja, daar, de, dus ja. we kunnen erop. Zo is het. Zo is het maar net. Zo is het en, en, uh, filosofisch ik... einde van je welstand. Ja, mooi, mooi, ja, mooi. Absoluut. absoluut. absoluut. <laughs> absoluut. <laughs> Meneer Jonssen, ik wil u hartelijk danken. En, en ik uh, ook. We gaan uh, even naar uh, uh, een plaatje een gehoor. stukje muziek. Ja, hoor. I I Zo, mag uh, dit gedoe af? Jezus, waarom, waarom, als we dan muziekje draaien, is het gelijk weer van dit, van dit hem? Van dit hem! We hebben een jeugdig publiek. Oh, denk ik. Ja. die snappen dit al. Goed, anyway, dit was Friends Met. Ah, dat maakt ook uit. Uh, koop deze plaat niet. Mag je dat <laughs> trouwens zeggen? Uh, ja, dat mag je best zeggen. We hebben ook weer een van de commissie uit. Uit. weet op zin. Nee. Nee. Weet jij waarom jij hier zit? Omdat je een zwarte uh, trui had. Ja, ik vind hem leuk. Ik wil een running gagje niet. Nee, stop. Oké. Okay. Oké, okay, ga door. maar ik... Je pakt een beetje. Je hebt een rood overhemd aan. Ik krijg ja, nu. Ja, ja, <laughs> Luister, goed. Uh, we hadden natuurlijk een fantastisch leuke intro bedacht. over dat we weer geen wereldkampioen geworden zijn. in een obscure demonstratiesport. Dat we afgedroogd zijn door elf topwitte Duitsers. Ah, ja. En sufgezeurd. Over Overkruif, maar de, de actualiteit haalt ons in. Het, het, het is een hele ellendige sportweek geworden. Maar gelukkig hebben wij de enige man in Nederland die het allemaal kan duiden en verklaren. Namelijk. Spurten, Spurten. Spurten. Ah. met Leo. Ah. Leo Triesen. Ah. Heel goedendag, ah, goeiedag, Leo. Leo. Ah, goedemorgen. Nou, hoe is het, Leo? Ja, in orde. Ongelooflijk, wat de mythe met dat vreselijke Ajax. Ja, weer gelijk gespeeld. Ongelooflijk, daar gaan we zo beginnen, dat is denk ik belangrijk. Nee, nee, nee. Zullen we de knuif-situatie kort doen? Ja, dat is goed. Noem mijn naam. Van Gaal. Nou, dat is bijvoorbeeld de naam. En zat Edgar Davids daar omdat hij zwart was? Nou ja, als de de, de, notulen, de, de, de, de, de voorgelezen notulen door te haven moeten geloven, dan, dan is dat gezegd. En dat betekent dat uh, uh, onze grote vriend Kruif het vliegtuig kan pakken naar Spanje, waar overigens ook moren wonen. Maar, maar dan, dat, dan is het toch klaar, als je racistische uitspraken hebt gedaan of niet? Nou, nou vol, vol, volgens mij... Uh, ik, wat ik wel merkwaardig vind, is dat dit, geloof ik, al in augustus uh, speelde. Aha. Wacht even, wat speelde in augustus? Dat naar buiten komt. Oké, okay, dus dat is deze, deze aas zit al enige weken in de mouw van, uh -huh. het, van, van het commissariaat. Van de RVC. Ik, ik zeg alleen maar wat ik hoor. En ik zie. Ik, ik, Yo, ik, weet, ik, zie, ik zie er maanden tussen zitten en dan denk dat ik, ja. Wie is bewaard voor dit moment? Nou, die komt nu pas naar voren. Maar dat ja. zit dan toch ook de hele, de hele handelwijze van de Raad van Commissarissen in deze hele kwestie een beetje in een kwalijk daglicht leeuw? zijn het. En vooral nou, die, die donkere, die donkere moet, Iedereen moet zijn eigen gevolgtrekkingen maar maken, want ik blijf in deze dus behoorlijk diplomatiek. Nou, je nou, je nou we ja, hebben we de wat is dat ineens? Christus, hey, tjou, maar, zullen, zullen we het even over die competitie hebben? Laat die twee oude, oude ego's eventjes uitzoeken met, ah, die, Ja, die ja, stomme Amsterdamse ja, loppen. Ja, ja. twee, uh, twee twee Ajax'ers uh, die uh, spelen niet meer mee om de knikkers. En weet je wie nou goed gewonnen had? Feyenoord. Ja, Feyenoord. Ja, hoe kwam ja. dat zo? Ja, wat was dat? Nou ja... Uh, ze hebben eindelijk, uh, ik denk een keer geluisterd. En uh, ze begrijpen ook dat ze gewoon voor de titel kunnen gaan. Ja, hebt, want jij zegt: uh, Feyenoord wordt kampioen, hè? Ja, Feyenoord en... wordt kampioen. En AZ ook. Ja, ja, maar AZ die mist punten! Ja, ja, ja. Doe het er nog maar een keer, joh. Heb je die helemaal je voor jezelf, uh, Jan? Die, uh, ja. ja, daar heb ik even over gedaan. Nou. Maar, eh, uh, ja. Azet, ja, die mist dus. Punten! Ja, ja. <lacht> AZ gaat de mist in! <lacht> hey! Ja. <lacht> Leo! Ja, nu is wel de grote vraag, trouwens. Ja. Ja. Wat gaat de KNVB in zijn onmetelijke wijsheid, of in haar onmetelijke wijsheid, uiteindelijk beslissen? Ze hm. ja. kunnen ja. namelijk drie dingen doen: ja, overspelen, dus in zijn geheel. Is geheel? Uitspelen? Maar ja, je kan het nooit overspelen, want we gaan nog maar eens even na hoe ze gespeeld hebben. Dat kan dus niet. Nee, want je hebt dat, je, wat, dat is niet gezien. Maar we kunnen dus o, no. zeggen, dus, we spelen de af. Ten nee, tweede ze we twee. zeggen, we gaan ja. door waar we geëindigd zijn. Ja, precies. Dus ja. dan beginnen we met een kwartier rust, ja. dat ik ook gek vind. Nee. nee, ja. ja. Of ten de derde, nou. deze uitslag, ja. deze stand is de uitslag. Nee, Zo. dat kan niet, dat kan niet. Dat kan hij zet hem kampioen. kampioen. Ja. Kan ook. Nee, hij zet hem kampioen, dus dat kan niet. Dat kunnen we niet maken. Nee. Leo, dat kunnen we niet doen. Kunnen nee. We niet aan beginnen, oh. Leo. Nee. Goed. dat kan wel. Ja, dat kan wel. En uh, uh, uh, nog eventjes terugkomend op andere uh, voetbal. Die moffen, die hebben ons uh, de pan in gehakt. Zo, en niet zo'n <laughs> <Die> beetje, zeg. <laughs> die moffen, zei je dat echt? Ja. <laughs> de edel Germaan, bedoelt Jan. Ja, die ik... Jan is een beetje de ja, ja, ik ben gewoon de waar echt de vandaag, hoor. Je Duits is verder hoogstand. Hé, hey, maar Freud Leo. 3-0. Wie is dat dan mogelijk? Kanslozen weet ik veel. Ja, de, in de pen gehackt. Nou. Ja, ik moet zeggen dat die Deutschen, die hebben zeer goed angefangen dat spiel te bestimmen. En die hebben dat Holland in de ene en de andere ecke zien lassen. Dat was een uitgezeichnede spiel. Nee, maar dus einde aspiraties voor de titel, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, hoor. Nee hoor, direct, direct is, uh, is Adria Robben weer uh, een paar minuten fit. Ja, ja Robben van dan, Persie gaat... Uh, ja, kijk wat er allemaal gebeurt. Ja, ja, dan gaat Van Persie in de spits spelen. Die schiet ze er dan ook in oranje in. Hè? Zo geloven we met z'n allen... wat is dat nou met die, die spitsen van ons? Die die, Huntelaar, die beukt ze er met tientallen tegelijk in, bij het Schalken, die, en die ja. En die Van Persie ramt ze op de moest onmogelijke hoeken naar binnen bij Arsenal. Overal, behalve bij Oranje. Nou, dat is het ultieme bewijs geleverd dat en de Duitse en Engelse competitie. dat zijn dus gewoon Mickey Mouse-competities. Ja, ja. dat is helemaal niks. Dat is magger. Dat is helemaal niks. Als weet je wat een goede competitie? Robber in trappen en, en Robert, ja. uh, of, of, uh, huntelaar in, in Duitsland. Dat, ja. dat is het ultieme bewijs ja. dat het niks voorstelt. Nee, en weet je wat een hele sterke, hele sterke competitie is, Leo? Nou. De nederlands competitie. Ja, en ja. wie wordt de kampioen, nou. Leo? AZ en Feyenoord. Tegelijk. En wel, mag ik nog even terugkomen op jouw voorspelling... dat uh, Oranje ging winnen, of gelijkspellen met 3-3... en Jong Oranje vorige week zou dan gaan winnen uh, van Jong Schotland. En dat is niet gebeurd. En uh, dat is jammer. En daar wou je op terugkomen? Nee. Nee, eigenlijk niet. Je ging nee. Heb je nog een, nog een nieuwe voorspelling voor ons? Ja. We krijgen Ajax-Lyon. Lyon ja, uit. Ajax-Lyon, dat wordt... Uh, omdat uh, Boelikin die, uh, die, uh, is niet fit. Uh, Boerichter uh, gaat ook niet mee... Nee, oh, uh, uh, nee. Alan Louis is ook niet gevraagd door uh, Frank de Boer om mee te gaan. Dus uh, we hebben geen voorhoede. Nee, oké. Okay. Mm -hmm. Zijn we dus, vorig uh, jaar kampioen is... mee geworden, toch? Ja, ja, ja. ja dat is uh, mooi dichtgezield. En dan uh, betekent dat uh, dat het uh, 1-1 was. 1-1 Leo? Maar ja. eigenlijk 4-0. Nee, maar dan overwinteren we. Jo, dat zou mooi zijn. Ja, dus het wordt 4-0 voor Lyon? Ja. ja. Nou. Helemaal goed Leo, uh, mag ik jou ontzettend hartelijk en warm bedanken en uh, de dikke groetjes wensen en een lekkere nacht om te slapen. En dan ga ik heel veel plezier de rest van de week en uh, maak er iets moois van Leo. En dank ah. voor een mooie, genuanceerde aflevering Leo. Ja, dit ja, was mooi Leo. Uh, zo, ja, ja, dat had wel wat scherper kunnen zo hier en daar, maar ja. ja. Volgende week beter hè. Ja. Volgende week, daar ram ik er weer helemaal op los. Okay. Uh, volgende week bellen we wel even met Johan Kruijff, als dat mogelijk is. Hallo? Daar heb je hem. Ha Johan! Hallo? Ja. Nee, nou, het is niet. Hey, hij, hij, hij, hij, hij, hij, het is voicemail. Nou, Leo oh. Drieser, eh, dankjewel jongen. En maar. Marten. Ja, doei. Laat maar noemen. Wat zeg je? Ja. Las zo maar noemen. Las zo maar noemen. Goed. Goed. Goed. Nou ja. Uh, toch is. nog even Johan Cruijff in de uitzending gehad. Maar die flikkeren gelijk. Flikker maar van de vork. Want ik heb een gezeur. Ik ben het klaar met de gezeur ja, nou, helemaal de zat. Wel, hoor. Want we, we gaan eens eventjes er. iets leuks doen. Want dat gezeur over het voetbal. Ik weet zeker dat de volgende columnist. geen Word woord over, over Johan Cruijff no, heeft. Nee, want uh, zo is het maar dit. Want uh, de, ja, de liefdespanter ja. die heeft hier helemaal geen zin in dat gezeik. Nee, Wat verwonderd nee. waalt hij door het enge bos. En schudt de grijze manen. En telkens op zoek naar de menselijke maat. Het goede in de mens. het de maatschappij. De jing tussen de Jan En de waldhoren tussen de Alpen. Spreek dat u, de enige echte, de warme man, de Liefdespanter. Dagboek van de Liefdespanter. Vroeger, bij ons thuis, bestond er maar één God. En die God, het was Johan Kruif. Het was in de tijd dat El Salvador zelf nog voetbalde. en hij met één goed of schijnbeweging een zalige slalom langs de houthakkers. Eén goddelijk doelpunt: een glimp van de hemel kon laten zien. Tot op hoge leeftijd heeft mijn vader het evangelie van Krui verkondigd. Ook lang nadat het orakel van Batondorp was gestopt met voetballen en coachen... en vooral uitblonken in ruzieschoppen, onna meningen verkondigen... in diverse zelfverzonnen dialecten van Spaans, Engels en Nederlands... en onvriendelijke dingen zeggen over succesvolle collega's. Ik heb mijn vader vandaag weer gevraagd om zijn mening. En zelfs hij kan er niet meer omheen. God bestaat niet, Krui is van zijn voetstuk gevallen... Des te erger dat voor deze figuur nog steeds de tafel bij Pauw en Witteman wordt ontruimd. Een smal deel aan sportverslaggevers staat de blauwbekken bij de Amsterdam Arena en serieuze bestuurders niet aan hun werk toekomen. Om nog maar niet te spreken over een onbetaalbaar eerste elftal dat onthutst over alle ophef niet eens meer van nak kan winnen. Wat een onzin. Eigenlijk zou de ware liefhebber, de onbetaalbare slangenkuil die betaald voetbal heet, massaal de rug moeten toekeren. Gewoon weer lekker met zijn zoontje langs de lijn gaan staan bij het eerste van de plaatselijke trots. Met een broodje warm worst in de knuist, een dampende bak koffie in de andere en een gezellig potje schoffelen op het hoofdveld. Of beter nog, zelf de kiksen aandoen. En net als ik gisteren een potje gaan veteranen voetballen tegen elf andere dikbuiken. Of dacht je soms dat daar geen emotie, spanning en pure voetbalintelligentie aan te pas kwam? Nou, ik dacht het wel. Zo kregen wij gisteren bijvoorbeeld een rode kaart... die op verzoek van de tegenstander weer werd ingetrokken. Zo deden we er vijf minuten over een vrije trap te nemen... omdat niemand precies 9,15 meter kon uitmeten. Zo werd er meer gejankt dan in de gemiddelde huilfilm... vielen er toch nog drie doelpunten... en werd er nadien met 15 meter bier nog dik een uur nabeschouwd... over een epische derby. Met de spelers van de tegenstander. Ga jij nou opeens over Johan Kruijff hebben? Ja, sorry, wist ik veel dat de rest van het programma ook over Johan Kruijf zou gaan. Dames en heren, vanaf nu is dit programma totaal Johan Cruijff vrij. Denk ik tenminste. Maar goed. Nou ja, laten we het merken. Laten we hopen wat. Nee, goed. Ja. Ja, nu het kabinet is een voeg Oh ja. Politiek dan maar. Ja, ja. ja. Wordt het de hoogste oh. tijd om de oppositie aan het woord te laten... en alvast te horen wat ons misschien strakjes te wachten staat... in de groene, groene wereld. Het Haags geluid. Ja, he, hele goede dag Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Ja, nacht. Hallo, goeie nacht. Morgen, morgen. De grote dingen met kerncentrales in de orde, toch, hè? Begrijpen we? Nou, vandaag nog. Vandaag al. Oh, ja, natuurlijk, ja, natuurlijk gesproken technisch gesproken vandaag. Gesproken vandaag Wij ja. rekenen het nog een beetje als zondag. Ja, ja dat is ja, waar. Ja, als je er tussendoor <laughs> nog slaapt, dan is het eigenlijk pas morgen. Ja, dat dus, was nou, was zo is het plan. Nou. Vertel op, wat gaat er los? Nou, wat heel belangrijk is, mensen mogen in een moestuin of in een eigen tuin een eigen kopje sla kweken. Ja. Dan kunnen ze dat gewoon mee naar huis nemen. Of in de fietstassen over de openbare weg of gewoon vanuit een tuin de keuken in. Doe je datzelfde nou met je eigen energie in je eigen huis of he, in je gezamenlijke moestuintje, ja. dan mag dat niet in Den Haag. Ik snap er geen moe van. Nee, ik ook niet. Maar leg okay. uit. Als ik zonnepanelen op mijn dak leg dan, ja. en ik wil die energie gebruiken, als ik dat alleen voor mijzelf doe, ja. dan mag dat. Dan hoef ik daar niet extra belasting over te betalen. Ja. Als ik nou... He, met, ik woon in een grote flat, we hebben een groot plat dak. Als ik nou dat dak volleg samen met al mijn buren, ja. dan moet ik daar eerst belasting over betalen nou ja. voordat wij zelf met z'n allen onze eigen energie kunnen gebruiken. Dus jij zegt: uh, uh, de, de groene stroom in Nederland wordt tegengegaan door minister Vragen? Dat klopt, dat is een perfecte samenvatting. Nou, dankjewel. En, en wat ga je nu doen? Toch. Ja. Nee. Wij gaan uh, verschillende. scherp momentje. Ja. Ja. Alsjeblieft. Wij willen dezelfde vloogderegeling met de moestuintjes. Ja. Zodat je je eigen energie kan oogsten van je eigen dak. Oh, hartstikke mooi. Heb jij echt fietstassen? Ik heb echt fietstassen. Ja, ja oh, ik denk ja. dat alle vrouwen bij GroenLinks fietstassen hebben, toch? Dat, dat hoort er toch een beetje bij. Ja, Een heleboel Amsterdamse mannen en vrouwen hebben fietstassen. Omdat dat natuurlijk... Met auto in de stad ja. moet je niet mee beginnen. Hé, Liesbeth? Ja. Wat, wat vond je nou van die VVD met die weigerambtenaren? Ja, ik vond dat een eh, vreselijke, jammerlijke vertoning. Ja, we dachten heel even dat het een liberale partij was. Ja, dat, eh, ik, eh, op een heleboel eh, punten dacht ik dat ook en dan keer op keer stellen ze je teleur. En... Deze begreep ik echt helemaal niet. Maar ja, ze moeten ook regeren, hè? dat is natuurlijk iets anders dan in de oppositie zitten. Ja, ja maar het doen. is wel heel ingewikkeld. Ze moeten hier dus tegen zijn, terwijl ze eigenlijk voor zijn. Ja. Omdat er in de Eerste Kamer dan voor sommige van hun voorstellen geen meerderheid is. Wat ja. ze nu Er zijn mannenbroeders doen. nodig. Ja, dus ze moeten nu, hè, maar Janine Hennis moet daar kikkerboel spelen in de Tweede Kamer. Arme meid. Nou, ik leef dan op zo'n moment wel even mee. En aan de ene kant denk je van, joh, hè, bij ons mag enkele keer stemt ook iemand gewoon tegen de partijlijn. Nou, dat uh, opzetje met iedere Gent, dat was natuurlijk een cadeautje. En waarom zou Janine Hennis um, in de vvd fractie dat ook niet een enkele keer mogen doen? Partijdiscipline! Ja, hebben jullie dat ook, partijdiscipline? Nou, blijkbaar is het niet zo strak als bij de VVD. Nee, nee, ja, maar... maar dissidenten worden ook niet gestraft. Nee, maar Ineke van Gent was geen dissident. Het was gewoon een opzetje. Eentje, eentje, jongens, één van jullie mag tegenstemmen. Oh. En Ineke die trok dat langste touwtje. Oh, toch? Nou, dan zo? moet je even kijken naar de geschiedenis van Ineke van Gent en oh. hoe zij daarvoor gestemd heeft. Bij Ineke is het echt een hart. Een zaak die uit haar hart en uit haar geschiedenis komt. Oh. En zij heeft ook eh, lang voor deze keer bij zaken van oorlog en vrede gewoon tegengestemd. Hé, hey, en Fem heeft een nieuwe baan, hè? Ja, die wordt voorzitter van uh, Vluchtelingenwerk. Ongelooflijk, en dat verwacht je toch ook niet bij die vrouw? Nee. Nou ja, ik wel. Ja, wij ook. Ik, ik weet ja. dat zij uh, de hele tijd uh, al goed bevriend is met Tineke Seelen, zij is met Anne ja. Zeeman al... Ze uh, zit in de Kenia, geloof ik, aardig. op het moment. Ja, met... ja, ze zit vanavond in... Uh, ze zat vanavond in Bronpunt. Al oh, meen je dat nou? Oh. Nou. ...is het hele verhaal... Zees vanavond, bedoel, bedoel even je? even terugkijken. Ja. <laughs> ja, het is weg. we hebben toch gesproken over... ...en wat moeten we in dat verband nou denken... ...van de, de 4 miljard van Geert dan... qua uh, vluchtelingenhulp en zo? Mooi bruggetje, Jan. Ja, toch? Ja, ik denk dat de 4 miljard van Geert, eh, en dan ook per Twitter, zodat er dus geen debat of gesprek plaats kan vinden, dat dat eh, een pesterijtje is richting het CDA. Ja. En dat dat weinig te maken heeft met eh, iets in het buitenland. Dit is gewoon het CDA proberen weer eens klem te zetten. En eens kijken hoe ja. iedereen reageert. En, en dat is bijna een beetje zielig, want het CDA heeft 10 zetels. Het is een soort alsof je Calimero platstampt. Nou, ik vind het nog veel erger richting de mensen in het buitenland. Het is alsof het de enige mensen die wat steun nodig hebben, dat die in Nederland zitten en ja. buiten onze grenzen zitten. Dus verder helemaal niemand, helemaal niemand. die die ooit een keer moet helpen. Nee, dat vind ik ook. Dat is helemaal goed. zijn jullie ook voor perspolitie bij GroenLinks? <laughs> ja, die heb ik ook gelezen. Ik heb vragen aangekondigd op dinsdag aan minister Van Hagen okay. over de, een veel vroegere perspolitie. Oh, oh. Het nou. blijkt dat er um, allerlei Nederlandse techniek en ook Nederlandse uh, producten ja. naar Iran gegaan zijn om daar te helpen om mogelijkerwijs een nou. kernwapen te bouwen. Ja, en... Dat is succesvol onder de pet gehouden door de ministeries. Maar is dat niet goed? Om het onder de pet te houden terwijl je iets doet waarvan je ogenlijk uh, zegt, van, nou nee, dat valt Handel drijven uh, Handeldrijven. drijven. We zijn toch van de VVC? Toch? Ik ook niet maar ja, maar we zijn lang. ook nogal tegen een kernwapen voor landen ja, zoals uh, nee. Iran. Wel nee, we maakt het allemaal uit joh. Even die dus de een ene kernwapen. kant een, een, een grote mond en zeggen van ja, alle kernwapens moeten de wereld uit... en aan de andere kant een, een, een dapper verdienen maar aan een export naar Iran, dat, dat gaat is, niet samen. Dat is, dat, dat is onder de pet houden. Dat is gewoon dominee in, in, in, in, in, in de handelsman, dat is Nederland toch? Ik vind dat je vandaag dus ja, nou wel nog een je, hele rustige hand van samenvatting hebt, Jan. Ja, dankjewel. Ja, ben, ja, maar maar toch, te ja, je bent wel heel mild. Ja. Ja, maar, maar, ik he? heb gisteren gesopen, dus dat, oh, is dat uh, het? dan ben ik altijd wat milder. Oké. Okay. <lacht> dat uh, gebeurt uh, bij en en dus mij. Dus je gunt vanavond zelfs Iran een kernwapen. Dat nou, vind ja, ik toch wel weer leuk. Geef die gasten een kernwapenparameter. Ik een ook wat Ik ben wel een beetje tegen, hoor. Ik vind het wel eng. Waarom? Geef die jongens ook een kernwapen. Dit ook in het kader van ons gesprek met de Arabist vanavond. Misschien ook. He, niet helemaal gepast. Nee, misschien moeten we dat maar niet misschien doen. Misschien moeten we nee, dat maar niet doen. Nee, uh, Elisabeth, ben jij daar nog? Ben je daar ja. nog? Uh, ja, sorry. Uh, ik luister naar jullie. Echt, Janis, ik neem een standpunt in: uh, ja. Iran uh, mag geen kernwapen. Ja, zijn we het weer eens? We begonnen met dit gesprek, over kerndingen gesproken. Ja. Over kerncentrales. Krijgen we een heel verhaal over zonnepersen, Papa nee. Is er nou helemaal niets aan de hand rondom kerncentrales morgen dan? Ben ik weer verkeerd geïnformeerd? Nee, dat was en is ons standpunt natuurlijk. Voor Nederland is het in een aardig om zo'n ding neer te willen zetten. Het uh, kan financieel niet uit, uh, we hebben de stroom in Nederland niet nodig en we zijn veel betere alternatieven. Ja. Okay. Bijvoorbeeld uh, zonnepanelen op het dak, maar dat mag ook niet. Nou. Ja dat mag wel, maar daar een er, is wel er wel geen, geen blasting, blasting er rond. over. Nou, maar goed, maar... Oh, ik ben trouwens ook voor dat uh, zonnepanelen op het dak mogen. Nou, ja, ik dat ook. ben ik. <laughs> ik jij. Ja, we zijn ben tegen ben een lagerkoek. Hey. Uh, waar zijn we tegen? Lagerkoek, mooi woord. Lagerkoek En tegen atoomwapens in Iran en voor zonnecellen en tegen fietstassen, ja sorry ja met okay, nou ja, fietsen ook dat is wel een beetje okay, die, die fietsen zien er misschien een beetje oudbollig uit Ja, nee, nee, doe maar niet. Zeg beter. Maar ik koek een oudbollig. Ja, L ja. Nou, Dat doen we nou. niet meer aan. Uh, Liesbeth, ga lekker slapen. Hartstikke want, bedankt. Uh, morgen zeg. een uh, mooie erop. en uh, heldere dag in de dag. Een energieke dag. dat en jou jou heb we wel nodig. Een energieke, niet stralende dag. Nee, we laten dat behalve op zondag. Het is er al van iedereen en alles. En doei. Doei. Doei doei. Het haags geluid. Ja, naast de Lisbeth van. Uh, van uh, hoe heet die mens eigenlijk? GroenLinks. Nee, hoe heet ze? oh, weet ik met... veel. oh ja Maar daarnaast, Sorry, uh, Lisbeth dat van tongen. Tongeren is het nu <laughs> tijd voor iemand anders die vaak genoeg uit de nek kletst. Maar laten we eerlijk zijn: deze man. Dat, dat, dat zijn de, de hersenen van de echte Janne. Dat is de man die ons op het pad zit. Dat, dat is Chili. Dat is. Dat is, dat is uh, chili? Je nie. Hij komt er maar niet uit, Chili. Hij komt uit de Tsjechië. <laughs> Martin <laughs> Chiemek Bij Ajax is het een grote puin op. Het CDA die verliest zetels. De Arabische Lenten zijn farse. En Job Cohen komt ook op Twitter niet uit de verf. Kortom, er is dus dit weekende helemaal niets gebeurd. Maar weet u wat ik heb meegemaakt? Echt een prachtige ervaring. Vanmorgen zag ik tijdens het wandelen in het bos twee tjiftjafs. Dat zijn hele mooie vogeltjes. Die heette Chiefchaf omdat zij Chiefchaf roepen. Zo makkelijk is het in het dierenrijk. Maar die Chiefchafs waren aan het paren. Echt waar? Die lieten die takken helemaal hier en weer slingeren. U denkt misschien: nou en, Martin. Maar weet u, het is geen paartijd. Die Chiefchafs waren voor die lol aan het noeken. Ik heb dat nog nooit gezien. Het waren gewoon vreselijk geile Chief Ze gingen als besten te Is het niet fantastisch? Ik kreeg zelf ook vreselijk trek van. Ik heb dan ook die hele dag liggen wiepen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Chief En Ja, misschien heten ze ook wel zo. Omdat ze het geluid maken als ze liggen te krieken, hè? Chief Chafs, Chief Ja, niveautje vrouwen weten weinig uh, tot niets over de koene mannesiel, Maar dat geeft helemaal niks, uh, want uh, uh, jongens, uh, wij zijn hier om de vragen te beantwoorden ja, voor hoor. de meisjes. Net zo makkelijk. zo zijn wij, en dat doen we in... Lieve Jannen. Nou. Uh, ja, wou zeggen, <lacht> uh, dan lopen we <lacht> even de grot in. Zal ik Jan? Uh, uh, even wachten, ik pak even een rood wijntje uit de, de hoek. Oeh. Ah, dat is een lekker rood eitje. Ja. Tjoe, jongens. Nou. we beginnen met Lieve Janne? Doe jij de eerste? Ik doe de eerste. Hè? Oh, dit is dus een leuk etje. Nou, kom. Ja, deze is een et Befkonijn. Lieve Janne, waarom zijn mannen altijd alles kwijt? Kusjes, et Befkonijn. <lacht> Wat een leuke naam, zeg je. Befkonijn. Je moet ik maar euh... verzinnen, hè. Nou, ja, Nou, goed. Eh, geef jij dit antwoord eventjes, want oh. uh, uh, uh, uh, ik heb een beetje een droge mond. Sorry. Lieve Befkonijn. GELACH wij zijn altijd alles kwijt, omdat jullie alles verstoppen. Nooit het op de juiste plek terugleggen. En als wij het ergens bewust laten slingeren... opruimen met jullie kleine grijpgragen. rothandjes. Blijf met je takken van onze spullen kwijt. En wij zijn nooit meer iets kwijt. Liefs, Jan. Mooi gezegd, Jan. Dankjie. Ongelooflijk. Nou, dan gaan we eventjes naar Ed uh, S22. komt die even... <coughs> Candlelight, kom Ja. Lieve Janne. Waarom willen mannen toch altijd aanhaal? Kusje Esther 22. Ja, denk ik, ik ga er heel even over nadenken. Oh, ik heb het antwoord al. Doe maar. Lieve Esther. Gewoon omdat het kan. Kusjes en een stevige hand. De jammen. Because we care. Nou, tenslotte dan. <laughs> Hebben we nog het poesje poesje. Poesje poesje poesje Pusje. poesje oefenavond. Nou heerlijk, ik ben er gek op. Maar de nou, volgende vraag, Jan. Nah. Lieve Janne. Ja. Geloven jullie eigenlijk wel in de echte liefde? Nou, jawel. Eh, uh, zou ik het even snel doen? Doe maar. Het Pusje poesje. Ja, ik geloof wel in een echte liefde. Hoor. Ik ook. He? Ja? Corona, Tuurlijk gaan we over, echt lief. Nou. Ik vind dat we die, vragen, die antwoorden lang moeten maken, dan ja, maar hier. Uh, ja. ja, maar goed, hier kunnen we ook niet veel mee. Uh, Zo even uit de wijk al stappen, de, de, uit ja, de grond, nee, nee, want nee, ik word er nee, heel gaan, goed we van. van gaan, we gaan even een kleine ja. aankondiging doen. Ja. Namelijk, nou. je kunt straks ah. gratis bellen ja. naar 0800 ja. om je mening te geven over de stelling. St en de stelling en die stelling en die stelling die is. Nou, wat is de stelling? De VVD verkoopt zijn ziel. Aan de duivel. Ja, en zo is het maar net, maar we gaan of nog niet, even iets doen. Dat horen we straks. Oh ja, ja, of niet? Dat horen we straks. Ja, ja wat de tentjes, ja, we gaan nog eventjes, even gaan eventjes bellen naar de, de Hofstad. Want de tentjes zullen door de kou niet helemaal gevuld zijn van Occupy. Maar in Den Haag zullen binnenkort meer bezetters huiswaarts keren. Want ze kunnen hun uitkering gaan verliezen. De VVD in de Hofstad, ja, die wil dat de nieuwe hippies niet op kosten van de belastingbetaler daar een beetje gaan zitten stinken en demonstreren. En eigenlijk vragen wij ons eigenlijk af. Waarom heeft Richard de Bosch van de PVV er niet verzonnen? Nou Richard, vertel op. Dit had uit jouw koker moeten komen, dit plan. Hè? Pak ze die uitkering af. Ja, nou ja, iedereen natuurlijk wel het recht om te demonstreren. Ja, en in Den Haag, op het Maliveld daar staat er eigenlijk niemand in de weg. Dus het is uh, vanochtend waarschijnlijk weer uh, min vijf. Ja, en die gasten die kiezen er zelf voor om in, in de kou te gaan staan, dus ja, ik vind het eigenlijk prima. Ja. Maar Richard, ze zitten daar wel van onze belastingcenten, eh, want die uitkeringtrekkers die zitten daar een beetje met hun arm over elkaar de hippie uit te spelen. En eh, die kunnen dan niet solliciteren en baantjes zoeken en ja, dat zingen. dingen. Wat werken doen ze blijkbaar ook niet, want anders zouden ze niet op het balieveld kunnen zitten, toch? Op. Dus is het ja, geen goed idee is... van de PVVD? De PVVD is wel le lekker bezig met dit uh, idee, dat, dat is wel zo. Maar uh, kijk, het uh, is vandaag weekend en ze stonden vandaag mij niet in de weg. Ik heb alleen maar keihard moeten lachen toen ik er voorbij reed naar ADO. Ik denk, hé, hey, daar staan die stumpers daar in de, in de, in de miskou. Hé, hey, maar je steunt het plan van de VVD niet om die occupatie? Ja, maar dat gaan we wel omarmen, natuurlijk. Oh, oh dus, uh, ik schrik met dat de, de, is, de, de, de Richard, yes, dus, ik schrik bij de maar ik, heb dus. nog, ik heb nog niet echt wakker gelegen in Den Haag althans, uh, want ze schaden daar de economie niet, zoals in Amsterdam. Ik heb meer gedacht van, laat je stumper staan maar staan. Ik bedoel, het gaat vanzelf koud worden weer en dan uh, gaan ze vanzelf ja, ben, weg. Ja, ben het van maar het FD, die heeft vast uh, wat, uh, wat uh, voorsprong genomen en die pak ze vast de uitkering af. Nou ja, dat idee steunen we wel, maar uh, hier in Den Haag hebben ze mij nog niet echt dwarsgereden, op de tijd. Maar, ja, maar moet het niet gewoon helemaal verboden worden dat ze, dat ze overal maar staan en overal maar een beetje lopen, lopen de boel vies te maken? Of zeggen van nou, doe maar lekker hoor. Nou ja, ik vind wel dat het, uh, kijk, zolang ze uitkering krijgen en daar gaan staan tijdens werktijd, en dus ondernemers in de, in de weg zitten, zoals in Amsterdam bijvoorbeeld het geval is, en dat de ondernemers ook echt omzetverlies gaan leiden, dan hebben we een groot uh, probleem. Maar ja, zolang ze daar uh, hier in Den Haag, uh, zoals vandaag in het weekend staan, uh, in een tentje gaan staan, dan denk ik, ja, uh, mij sta je niet in de weg. En volgens mij, uh, ze weten niet eens waar ze voor aan het demonstreren zijn. Maar, maar ben, je, ben je zelf al even ter zaak, de te, te, te plek de, de boel gaan gaan inspecteren, Richard, of niet? Maar ik reed vandaag dus richting het oude stadion. Ja, dan kan je het geen inspecteren. <laughs> ja, keihard los met je boliden. Ja. Dat is toch heel iets anders. Ik bedoel, met je, met, je, met, je, met, je, met je laarzen aan, hup het veld in en kijken wat die ja, mannen nou doen. Nee. Ik was echt aan het hoe het dat eruit ziet. En uh, ik hoop dat die jongens niet alles uh, vertrappen. Dat we daar binnenkort weer een leuk uh, concertje kunnen organiseren. Kampeer je zelf ook wel eens, uh, Richard? Wat zeg je? Kampeer jezelf ook wel eens? Ik, ik zie jou ja, wel zitten voor, voor, voor zo'n zo tentje met, met van die, uh, van die uh, sandalen met zo'n ankertje erop. Nee, sandalen al, al zeker niet, dat is niet mijn type groen, maar uh, kamperen ben ik ook niet echt een, een voorstander van in Nederland. Maar iedereen moet het lekker zelf weten. Maar, uh, je, je bent niet van het kamperen? Geen, uh, geen, geen, geen rommel maken. Maar je, je bent geen kampeertype? Ik ben toch... niet kampeertype, hoe maak je dat wel gedaan? Nou ja, ik, ik vind ja, wel ja. wat voor jij. eigenlijk. Maar in ieder geval wel van de PVV. Ik ja. zie Henk en Ingrid wel parkeren. Kamperen! Ja, je laat, uh, kamperen. ja parkeren doe ze wel. Ja, kamperen, nee wacht. Nou, ja. ja, we zijn ja, ja, er al. Je, je hebt gelijk. Ja. Richard, ben je er nog? Ja, ik ben er oh. nog. Ja, maar die, die 16 kleuren schamer aan je reten is natuurlijk ook niks als je dan naar zo'n wc moet op de camping. Je hebt helemaal groot gelijk ook. Ja, precies. Dus als je lekker weghaalt en zeker als je een, een schone deer erbij hebt, dan uh, is het gewoon veel leuker in een hotelletje. Lollig hotelletje, klein jacuzzietje, een flesje Sorry, champagne. Top. Ja, nog lekker toch? Ja, Je hebt helemaal gelijk. gelijk. Hey Richard, ontzettend bedankt. We zijn weer even een beetje uit de mist. Hè? Want we weten nu uh, dat de PVV de, de VVD gaat steunen om uh, al die occupy duigen. Ja, en patrouilles onderweg naar ADO ja. als het Maliveld doet. Pa precies, <laughs> want uh, uitkeringen afpakken. Ja, precies. En ieder, die En naar een hotelletje met een lekker ding. Ja, en een mooi doelpunt van immers. Hè? Top. Zo is dat. Dus ik ben weer helemaal dik tevreden. En ik, ik hoor dat het vannacht heel koud wordt. Dus als die jongens van Occupy daar nog staan, jongens, ga lekker naar huis. En uh, bij moeder is de vrouw een lekkere pan met en zo is het, zet ja, de Bosch, ik heb bedankt. Wel, hey. hey. hey. Wat een geleuter. Hey. Wat een geleuter. Hey. Wat een geleuter. Ja, eindelijk, eindelijk, eindelijk, eindelijk hadden we een liberaal kabinet en daar war, waren we zo blij mee. Want oh, oh, oh, oh, oh, zouden we toch eens even lekker de regels versoepelen. Maar wat blijkt, de bloe, wordt geregeerd door de mannenbroeders. CDA en SGP, klein als ze zijn, zit achter de knoppen. Koop zondagen, godsbelastingen en weigeramtenaren. What's next? En onze stelling is vandaag, rond: de VVD verkoopt zijn ziel aan de duivel. Wel gratis 0800-1121. En geef je mening over de stelling. De VVD verkoopt de ziel aan de duivel. Nou. <lacht> Laten we maar eens vragen wat Zonneveld daarvan te vinden heeft. Zonneveld ben je daar? Ja, natuurlijk ben ik er! Godzijdank, vertel eens even! Uiteraard! Wat zeg je? Uiteraard! Uiteraard, uiteraard ben ik er! Ja, Zoderveld! Ja, ik hou ik, ik voor die rat! Zonder wat mooie stad, wat zullen we daar, <tot> Wat een geleuter! Pardon? Oh, Zoderveld ben je er nog? Ja, natuurlijk ben ik nee, nou, er! Nee, even, de, even de hebben we, de e, e, e, we hebben daar maar een ziel, joh! We hebben een ziel verkocht aan de, v, aan de PVV! Zoderveld! Die mofkeuzie! Morgen, eerste ding wat je doet uh, na het uitslapen, naar de winkel en een tube dent halen. De boel zit los. Oh ja. Katerkleren, bent. <laughs> wat een geleuter. 900, 1, 1, 2 121 uh, als je wil reageren op de stelling... de VVD voorkomt een ziel aan de duivel. En mocht je niet willen reageren, maar gewoon uh, bijvoorbeeld het alfabet willen winnen... dan mag dat ook, want we hebben bijzonder veel tijd vandaag nou, voor uh, wat een geluk. Ja, jezus, ja, volgens mij zijn we iets vergeten. Ja, maar, het ja, zou kunnen, nou, het we zou kunnen een compleet onderdeel over Ah, geven. we flikken anders al een plaatje. Dan ja, is iemand of belgen, twee, of drie. Nee, nou, ja. hey, wacht, dat is iemand met een echte, echte naam. Dag Jan. Dag Jan. Hallo. Hoe Dag is jij, het nou? Je spreekt met Jan Fransen. Dag Jan Fransen. Dag Jan Fransen. Jullie, jullie zijn toch ook een soort Johann, hè? Oh, pardon? laat jullie de hele avond die gozer, die, die, die, die, die Jansen leeglopen. Terwijl hij op de peelijst staat bij Wilders. Ja? Oh. Heb je even naar gevraagd wat hij verdient? Nee. nee. Nou, had je even moeten doen natuurlijk. Wat ja, verdient nou, hij, denk je, Jan? Wat denk jij? Hij heeft een heel ander verhaal gekregen. Oh, maar wat, maar wat verdient hij dan? Nou, flink. Ja, maar, maar, maar, waar hebben we het dan over? Wat voor bedrag? Tonnetjes. Tonnetjes. Tonnetjes. Dat willen wij dan ook ja. wel. Oh, en hij staat Weet op de... Het niet. Nee, en hij staat op de Ach, payroll je bij uh, Geert. Hé, wat? Je laat hem helemaal leeglopen, man, die man. Ja. Over zijn moslims. Ja. Schrijft eruit, man. Wat? Jan! Ja. Schrijft met, eruit met zijn vrouw. laten we je nou jou ook leeglopen. Nou. Ja. Jan, kom maar door. Jan, vertel ons oké. even. Hoe zit, het, hoe zit het nou werkelijk? Hoe zit het echt? Kom op. Oh. Nou, dan krijgen we dit weer hoor. Ja, Godcoleer, dan ja, hebben ja, we ja, eigenlijk ja. een keer tijd om iemand gewoon eens medici te ja, laten ja, vertellen. We hebben wat gelooten, vertel het dan een keer en dan, dan hangt hij op. op. Nou goed, die stelling is dus... Oh, ik word hier zo moe van de VVD, verkopen ze die 100 duivel, je kan bellen 080121. en ja hoor, goedenacht. Goedenacht. Ah, uh, Hoe is het, Japi? Jasper? Goed, goed. Ja goed, goed, goed. Het gaat goed. 0801. oh je moet nog wat zeggen natuurlijk, sorry Jasper. Zeg maar Jasper. Uh, oneens. Ik bedoel, de focus ligt nou gewoon ergens anders en uh, dan wordt de CDA een beetje binnenboord gehouden met dit soort uh, dingetjes. Kan ja. iemand even teletext achter, achter, achteraan acht want uh, dit, uh, dit kwam niet door. hoor. De focus ligt nu even ergens anders, zeg uh, uh, ja, kan je. Ja. je spreken hier ook deze. Maar wacht eventjes. Nee, uh, nee ik spreek ja, het niet. Ja, nee, nee, nee, maar Jasper nee, die is dus uh, een Jeverdayer, die ja, een weet ik voorman maar. van de JvD. Oh ja. Dier. En, en uh, maar jij vindt niet dat de liberalen ideeën worden verkwanseld? Nou, is tijdelijk. Tijdelijk verkwantelen, ja, tijdelijk. dat kan ja, niet, Jasper. Tijdelijk in je anale seks, dat is ook fijn, hoor. <laughs> ja, maar dat is de prijs van regeren. En dan moet je ja, die CDA Dat is de prijs van regeren. Nou juist, maar als je zo klein zijn. Twee splinterpartijen van christelijke komaf. Uh, dan moet, moet je je oren laten hangen. Nou ja, dan wil dat toch liever niet, of wel? Ja, maar dat is een Ik bedoel, de 66 had ook nooit zoveel macht als bijvoorbeeld in, in de 2 was het nu, best. Ja, Piet, luister nou eens eventjes. Ja. Jij mag als uh, onderdeel van de jongerenpartij zeggen... het is jammer dat we nou moeilijk doen overweiger naar ambtenaren... de koopzondag en, uh, en uh, godslastering. Dat vind ik ook. Dat vind ik heel jammer. Nou, dus... Maar het is nou niet anders. Ja, maar dus verkoopt de VVD zijn ziel aan de duivel. Nee. Wel Nee, nee, nee. nee. Nou, ja. tijdelijk. Het is, het is tijdelijk gewoon om die focus ergens anders te leggen om het land een beetje veilig dat die crisis te. Het is te het pragmatisch, is zoals jij, Jasper, wel als het land het ondergaat. Zeker weten. <laughs> Echt. Jappie! Ja? ja? Ga lekker slapen. Ja. Geen... <tie> Wat een geleuter. Hey. 0800. Ja, hallo? 0800-1121. Hoor, hoor iemand schreeuwen. Jan. Ja! Jormitje! Ja. Ah. Vincentje! Hé, <laughs> hey, lekker dingetje! Oh, we zijn niet van Potenstein hier, hoor. Oh, niet van uh, Ruttestein? Nee, oh, niet? Doe dan mij maar een uh, Occupy Arnhem. Occupy Arnhem. Nee, ik, ik ga ze even wat concreter brengen bij Occupy Arnhem. Dat is lief. En ja, uh, Vincent? Ja? Uh, heb je aan de pikeurtje gezeten? Nou, ik, uh, ik rij op de A2 en ik heb... Uh, ze zetten dat de file stil hier, zeg maar. Ja. Dus een... Wat een geleuter! Verhelden we 0800-1121 en we hebben weer een Jasper, geloof ik. Nee, toch niet weer de grote, hè? Ja, hallo, met Jasper Boshoff. Ja, uh, dit is niet uh, de, de grote. Ik niks in de uitzending, hoor, wat, wat verdorie. Wat zeg je? Ja, ik ga ik, het ik dus al uh, tien minuten op te winden hier. oh ja, ja, vertel eens. Nou, ik weet die gasten van de Occupy, die hadden jullie toch al ver of niet? Ja, ja. met, met, met Ricardo, maar... ja, maar... Maar ze hebben wel lekkere vegetarische uh, uh, bodemprutteltjes. Even, uh, uh, Jasper? <laughs> ja, dat nee, zit. Ik, ik zit hier aan, aan, aan een kaartje, want ik ben een zwerver van de Occupy. Kan jij even heel even een klein hoesje doen? Dat hij even weggaat. Uh, een hoesje? Even. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Hallo! Hey! Wat een geleider. We krijgen het wel vol, he? geef oh, Worden we nou werkelijk voor betaald? Ja, van dat uw belastingzin! Lang, lang niet genoeg, dat weet ik wel zeker. Maar goed, 0800-1121, oh, voor oh, de stelling: oh, de VVD ons. verkoopt zijn ziel aan de duivel. En wellicht dat Jos er iets zinnigs over te melden heeft. Hé Jos! Jos! Hallo, goedenavond. Oh, je klinkt toch als een Jos? Ja hoor, echte Jos. Ja, dankjewel. Nou, vertel goed, eens, Jos, ja, wat vind ja, je, je er allemaal van? Dat je het VVD de stil aan de duivel verkoopt, dat is helemaal waar. Hey, hey. Hey, hey, eindelijk. Nou, Jos, ik ben blij dat je belt. Zeg. Oh, nou, Want, wat, we moeten een beetje. We, we moeten en trekken, Jos. Jos? Hé, twee jannen ja. Je had het beloofd dat jullie van de zender zouden gaan, hè? Ja. Daar was ik nou zo blij om, hè? Ja, zo ja. Ja, dan zie dan je maar. Weer terug. Ja, sorry, Jos. Ja, dat is toch helemaal niks? Nee, nee je hebt gelijk ik ook. Heb Mike. Gelijk, maar uh, wat gaan we eraan doen? Wanneer ga je nou echt van de zender af? Want ik word er helemaal simpel van. Ah, joh, dan, zet je, dan zet je toch gewoon een leuk bandje op? Nee, want ik luister altijd van de radio, hè. Oh, en, dan moet er, en als het niet naar je smaak nee, is, dan, dan moet het, het eraf. En Weet je wie dat ook deed? Nee. In Duitsland? Nee. Ik allemaal... Wat een geleuter. <lacht> Mijn god, echt. We moeten gewoon 700.000 zenders oprichten. Dat iedere mafke als eigen zender. heeft. Ah, ah, uh, Marco, uh, Marco, uh, Marco. Ja, het zal weer van Bas zijn, maar we gaan het niet over kruif hebben. Nee, Marco. We het ook. Marco? Hi. Hoi, ja, Marco met een K. Met een K. Marco en, met een K? En schrik met een niet. K Redenacht van... Marco uh, Jan. Goed zo. Dus een, een beetje Jannig wel. Ja, Marco ja. met een K. Olé, olé. olé. ik hoor het Amsterdam en ik heb daar wel een mening over, over die ziel uh, van de VVD. Ja, want kom Die bestaat op. helemaal niet in de duivel, bestaat toch ook helemaal niet, jongens. We zijn we nou mee bezig. En wat, wat, wat valt er nou te verkopen en aan wie, in godsnaam? Is het niet gewoon tijd om een beetje samen te werken met z'n allen, met die terugtrekkende overheden en zo? Marco! Durven, moet het allemaal gaan doen. Marco, dus met de K. De politiek het ook doen. Ja. Zachthuis gezeten? Ja. En je hebt gelijk ook, meid. Wat een geleuter. Nou, doe jij deze man. Ja, ik voel het, het christelijk ding helemaal binnenwandelen met Johannes. Johannes, kom eens op, wat is jouw mening over de verkoperij van de ziel van de duivel van de WVD? Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens hoor. Nee? Nee, vind ik niet. Ik oh. heb wel een eigen mening, vind ik. Dus dat is toch goed, toch? Ik vind dat uh, er bijzonder veel oude mannen met roggels in een keel bellen. Ja, nou, jij begon toch, jij begon zelf. Maar dat begin je wel, euh, zelf, Nee, dat ja. is Ja. Ja. Ik val een beetje stil, moet ik doen. Uh, zeggen. Ja. ja, hoor. Wat een geleuter. Ma Ma Matthijs, kan je ons verlossen? Hoi. Hoi. Hoi, um, Hoi, ik ben het uh. wel eens met de stelling. Wat ja. is de stelling. Je krijgt de ene de biel naar de andere aan de lijn. Ik weet het niet, wat is de stelling nog? De stelling, Jan, zal ik er één keer halen. Ja. De VVD heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. Oh, godvergeven. Ja, ja maar Thijs vindt er wat van? Thijs vindt er ja. van wel. Nou, ik, uh, ik ben het er eigenlijk uh, wel mee eens. Want uh, we weten allemaal wel dat de VVD een liberale partij zou moeten zijn. Alleen uh, nou, door dit uh, gedogen systeem is dat. Uh, toch niet helemaal de, de bedoelingen geweest. Heb jij contact met andere mensen? Nee, dus. Nou, dat was... Wat een geleuter. God, maar waarom duurt het zo lang? Ik weet geen fout idee. Ja, nou, dat heeft te maken met Lakt. dat je dan belt. Ja. Daar komt dat door. Als je belt, dan duurt het langer. Ja. Eh... Um... <laughs> Ja, ja. ja, ja. ja nee, maar ik wil even... Graag, wie heb ik nou? Als ja, niet belt, is hij zo klaar. Maar als de advocaat blijft bellen... en die heeft ze hier aan de duivel verkocht... want daar begint het mee Ja, ja. Ja, ik weet het ook niet anders te zeggen. Wat een geleuter. Eh, Robert? Hoi. Ik, ben, um, ik vind alles beter dan de PvdA en de CDA. Die moslims met die bejaarde partij. Dus, goed hè? Wat een met Staat er een plaatje klaar? Want ik ben eigenlijk het volk redelijk zat. In elk geval... En dan trappen we er wel over een minuut uit, maar ik ben in de hemel zat. Is dat zo of niet? Nou, flikker even aan. Ik ben helemaal zat, want ik ben een gecheik. Flikker op. Ja, meid, noem maar aan. Doe maar door. Flikker op. Ja, joh, ik ben er helemaal klaar mee. Dan denk je, wel een leuk programma. De maatschappij, daar ben jij. We gaan met elkaar praten over een stelling. En dan krijg je een half open in richting aan de lijn. Ja, ik leef hier niet meer voor. Wat? Wat? Patiënten. Patiënten? Patiënten. Nee, lopende patiënten. En ik zit. Lopende ik wil gewoon de muziek hier, en, en ik krijg weer <laughs> <laughs> ja, een bafkees. GELACH Ja, fluit eens een liedje het, dan. Het gaat heel goed. De computerlof... Fluit een liedje. Fluit even een liedje, Johannes, als je wilt. Ja, nee, ja, ja, ik, Johannes de Heer. Of ik weet niet veel, Maakt niet uit. Ik doe, oh, God, Is je er klaar. een cyberattack, ja, het is een cyberattack. Ja, we worden gesloopt. Ik eh, Kan er wel de na neuk in gestart worden? maar ik, ik wil hiermee ja. ophouden. Ja, nee. Oh god, de computers zitten vast. Zitten we helemaal... Nou, gaat het enige wat we... niet vast zit, dat zijn wij nog. Nou, ik zit ook ja, nee. wel bijna. Oh. Ik heb paar in mijn maag ik zit, ik op. Op. Ik zit helemaal Wordt vast. Maar hoe moeten we nou... Na... Oh, ik hoorde net dat we tot zes uur morgen door moeten gaan... <laughs> ...dat alle computers vast zitten. Met dit gehad vergeten gelukkig. Kunnen we weer een file kan file filebrief Kan iemand even... Ja. Oh. Hey, wat is dat? Wat is dit? Wat is dit? Muziek! Muziek! De heavy, oh, daar ja. is het dan, Jeetje, laat de microfoon overstaan, we hebben nog 20 seconden. Ja. Jezus, wat een uitzending! wat een gevecht, dames en heren. Wat een troep. Echte Janne oh. alleen omdat het kan. Ja. Allemaal voor jullie. woe! De naduk. Ja! ja! Goed, we mogen naar huis! Nou, oh, hoor ik daar van weer weg? Oh, we lopen de grot weer in, hè? Uh, de Nanook. Ja. Uh, volgende week. Wie hebben we volgende week dan? Vertellende! Femmetje en Mirjam. Wie? Femmetje en Mirjam zijn twee dames die oh. samen een boek geschreven oh, hebben oh, over rrrr rrrr wat de vrouw wil uit Kijk, en dat is nou zo handig dat we Weet je twee wel, twee niet? Geen lange verhalen met duurbetaalde nee, Arabisten precies. door Wilders. En moeilijke priesters. Ja, moeilijke en, en gelul over kruid. En ja, vastlopende koeien. Oh, gewoon twee wijzen die een boekje hebben. twee vrouwen die een boekje geschreven hebben. Oh vrouw ja. ja nou, waar wij mooi. iets aan hebben. Uh, Denk kunnen ik. we er wel uit, dat ik ben het volkomen zat. Nee, Jan. Hoe, hoe staat het met grijf? De boete, we, trouwens? Even kijken. Oh, even kijken. Ja, Rea Rea. Davids mee in de zak van Zwarte Piet. <laughs> nou, dat mag ik toch ook niet zeggen. Ja. Nee, dan werd ik de het een, egenis, maar een ja, maar ja, boete schippers voor varen in de mist. Ja. Oh ja, laten we de 101 maar even voorlezen. Dit was een rare uitzending. Dit was een hele rare uitzending. En toch barsten als we hem goed hadden voorbereid. Nee, maar het gekke was, want nou. we zaten helemaal vol... Ja. ...en opeens kwamen we... Een hebben, we iemand, ...hebben we iemand niet gebeld? Denk eens er zit iemand thuis te wachten nu. Oh, God, op dat een zal weer met Johan Cruijf te maken zal geweest helemaal zijn. ja. helemaal dood en dood Het is van. echt helemaal gek van Nou, we kunnen afkondigen, Doe. we kunnen de mist in. We zijn er klaar. Nou. De twee gorilla's gaan hier de mist in. Ah. Dames en heren, echt niet alle luisteraars. Dank jullie wel. Volgende week gewoon lekker blijven luisteren. En koop dat boek van. Oh, dan mag je geen reclame maken. Nee. Uh, hou hem hard en slaap ja. lekker. En de en groetjes de en de bas. Ja, Dag. Oh, Godverdomme. Ja. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Kampeer jezelf ook wel eens, Richard? Ik ben een een kampeer type, hoe heb je dat wel gedaan? Die 16 kleuren schamer aan je reet is natuurlijk ook niks als je dan naar zo'n wc moet op de camping.